11 uur na netwijl met het NOS-journaal. Op een brug over de Nijl in Cairo is vanavond een confrontatie geweest... tussen duizenden aanhangers en tegenstanders... van de afgezette Egyptische president Morsi van de moslimbroederschap. Er werd gegooid met onder meer stenen en molotovcocktails. Er vielen tientallen gewonden. De confrontatie duurde enkele uren. Politie en leger grepen niet in. De pro-Morsi-betogers trokken zich in de loop van de avond terug. Daarna verschenen er panzervoertuigen van het leger op de brug. Vanmiddag riep de vrijgelaten leider Badi van de moslimbroederschap zijn aanhangers op om met hun leven te vechten voor de afgezette president Morsi. In heel Egypte vielen vandaag tijdens confrontaties 17 doden en ruim 200 gewonden. Ongeveer 100 kinderen en ouders brengen de nacht door in het gebouw van de International School in Almere. Vanochtend bezetten ze het gebouw, nadat ze gisteravond te horen hadden gekregen dat de school per direct wordt gesloten. De school heeft te weinig leerlingen en kampt met financiële problemen. De ouders willen dat de school na de zomervakantie gewoon weer opengaat en eisen dat de gemeente Almere zich garant stelt voor de exploitatie van het schoolgebouw. De ouders zijn boos dat ze zo laat te horen kregen dat de school dichtgaat. Ze hebben nu maar een paar weken de tijd om een andere school voor hun kinderen te zoeken.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 De papieren bekeuring verdwijnt volgend jaar definitief, dat heeft de ministerraad besloten. Vorig jaar kondigde minister Opstelten al aan dat de handgeschreven bekeuring verdwijnt. Vanaf volgend jaar kunnen agenten de gegevens invoeren in een handcomputer. Daarmee gaat de informatie direct naar het Centraal Justitieel Incassobureau, dat daarna een accept giro verstuurt. Opstelten wil zo het administratieve werk verminderen en ervoor zorgen dat agenten meer tijd kunnen besteden aan het bestrijden van criminaliteit.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 De finale van het heren enkelspel op Wimbledon gaat tussen de thuisfavoriet Andy Murray en de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Murray plaatste zich door een overwinning in vier sets op de pol Janovic en Djokovic versloeg in de halve finale in 5 sets de Argentijn Juan Martín del Potro. Vorig jaar stond Murray ook in de finale, toen verloor hij van Roger Federer. Het weer in een groot deel van het land is het vannacht nevelig. Morgen is er volop zon, behalve in het zuidoosten. Het wordt 20 tot 25 graden. Zondag is het overal zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mich te gaan.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 Opvallend, de gretigheid waarmee kwaliteitskranten op de relatieproblemen van publicist Helene Mees zijn gedoken. Kennelijk is de gedachte dat roddelen ineens wel chique en intellectueel is als de mensen over wie je roddelt maar chic en intellectueel zijn. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. De laatste klusjes om af te ronden voor je op een welverdiende vakantie kunt. Zoals in het geval van onze regering het vinden van ter waarde van 6 miljard bezuinigingen. Hoe het daarmee staat hoort u zometeen van premier Rutte. Na de IRT-affaire begin jaren 90 was het taboe verklaard. De inzet van burgerinfiltranten om criminelen op te sporen. Maar die burgerinfiltrant keert terug. Of dat nou verstandig is vraag ik aan VVD-kamerlid van der Steur... En aan Klaas Lange doen, die u zich wellicht kunt herinneren... als de man die zich in de tijd voor de IRT-commissie... uit voorzorg stevast liet verhoren... met een brommerhelm op of een pruik en een valse baard. Het Afrika-festival in Hertme bestaat 25 jaar. Hoe een klein dorp zonder 1 cent subsidie... een begrip kon worden voor vrijwel alle grote Afrikaanse muzikanten... en hun fans, dat vraag ik zometeen de organisator van het festival. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 5 juli... Voor en tegenstanders van president Morsi zijn slaags geraakt. Op een brug over de Nijl ging het mis. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Waar ben je nu? Inmiddels terug uh, in het hotel. Ik had nog niet gegeten, dus dat ben ik nu aan het doen. En ik kijk uit over het Tagierplein... waar uh, men inmiddels wat tot rust gekomen is. Want daar zag je toen er gevochten werd. Dat was niet op het plein, maar op een brug over de Nijl daar vlakbij. Toen zag je dat het ook op het uh, Tagierplein steeds onrustiger werd. Mensen die uh, naar die brug toe renden om uh, te kijken... of er al gevochten werd, stenen klaarlegden om te gaan gooien. Gewapend met knuppels. 17 doden, meldt Al Jazeera. Ja, Cijfers afkomstig van het uh, uh, Egyptische minister, uh, ministerie van Gezondheid. En dat gaat dan uh, Egypte, uh, over heel Egypte. En ja, dan, dan, dan kun je zeggen dat is heel erg veel. Dat zijn uh, mensen die zijn neergeschoten door het leger. Dat zijn mensen die uh, gedood zijn in onderlinge conflicten, burger tegen burger. Aan de andere kant, als je het afzet tegen de hoeveelheid mensen in Egypte, 90 miljoen. En als je bedenkt um, hoe boos die moslimbroeders waren op hun gestolen verkiezingsoverweging. Winning, zoals zij uh, uh, dat noemen. Ja, dan, dan kun je ook nog wel weer aanvoeren dat het meevalt. Maar goed, zo voelde het in elk geval niet vandaag aan de randen van het Targierplein... waar die tegenstanders echt gewoon fysiek tegenover elkaar stonden. Het leek alsof of de stad in tweeën verdeeld werd, in twee kampen. pro Morsi en tegen uh, ja. tegenmorsie. En ik vind dat het leger daar ook niet bij geholpen heeft. Want uh, ik ben de hele dag eigenlijk uh, in uh, een buitenwijk van Cairo geweest... bij uh, de plek waar mensen denken dat Morsi vastgehouden wordt. Daar werd er geschoten op... De uh, demonstranten, daar kwamen apache -leger helikopters laag overvliegen om angst in te boezemen. Um, daar was het met andere woorden een hele dreigende sfeer. En diezelfde Apache-helikopters, die zag ik even later boven het Tagheerplein, een soort rondjes maken, toegejuicht worden door het publiek. Dus dat weten die groepen natuurlijk ook wel van elkaar. En wat dat betreft heeft het leger niet heel veel gedaan om die groepen, um, hoe zou ik het zeggen, uh, bij elkaar te houden. Eerder verder uiteengedreven. Ja, en, en vervolgens was de klus om ze maar helemaal uit elkaar te houden... om als het ware een, een wicht te drijven... zodat ze niet rechtstreeks met elkaar slaags raken. Ja. Lukt dat? Op dit moment, in Cairo, waar ik zicht op heb, ja, uiteindelijk. Want het heeft lang geduurd voordat het leger hier die bruggen afsloot... en zo fysiek tussen die twee groepen scheiden. Uh, hoe lang dat gaat duren, hoe groot die woede van de moslimbroeders uiteindelijk is... dat, dat weten we niet, want uh, natuurlijk zijn ze boos uh, uh, op de staatsgreep in hun ogen... maar er zit nog wat anders uh, bij. Wat ik vanmiddag heel veel hoorde is nu gaan we weer donkere dagen in. Als we dit laten gebeuren, dan zijn we weer de onderdrukte partij. Dat waren we onder Mubarak. Toen werden we door dit leger, wat nu op ons schiet, gemarteld in de gevangenissen. Dat nooit meer. Dus dat zit er ook, toch ook wel weer bij bij heel veel mensen. En dat verklaart ook natuurlijk de teleurstelling... maar de verbetenheid ook van die moslimbroederschap. Dit geweld lijkt een voorbode van iets, maar de vraag is natuurlijk van wat? Ja, en die vraag stel je aan mij. Ja, enig idee? Ja. Hoe denken de nee, mensen daar zelf weet je, over? In Egypte heb ik inmiddels al lang geleerd... dat uh, qua, qua voorspellen alleen maar bescheidenheid past. En uh, dat dus die, die partijen uit elkaar zijn gedreven. Dat kan inderdaad betekenen dat de moslimbroeders... een paar duizend die op die brug stonden denken... het is mooi geweest, het is genoeg geweest... Het kan ook zijn dat ze morgen op een hele andere plaats denken. Uh, wij gaan toch weer proberen ergens te komen waarvan het leger zegt dat je daar niet mag komen. Want als je uh, vanavond kijkt naar de beelden van het plein in Nasser City dat is dat plein waar die moslimbroeders bij elkaar komen daar is het afgeladen vol en daar zal het de hele nacht vol blijven. Sander van Hoorn vanuit Cairo, dankjewel. Ander nieuws van vandaag. De criminele infiltrant is terug van weg geweest. Sinds de IRT-affaire mag dat niet meer, deze opsporingsmethode, Maar minister Opstelde wil hem weer inzetten in de strijd tegen Bendes. We gaan hier dus niet over één nacht ijs, Maar het zal beperkt en zeer selectief plaatsvinden. Ook het betalen van informanten moet mogelijk worden, vindt premier Rutte. Als dat dan kan helpen om. Eh, criminele netwerken op te rollen... Eh, dan denk ik dat het in het Nederlands belang is... het nationaal belang van ons allemaal dat dat ook gebeurt. Maar strafrechtdeskundigen zijn kritisch. Omdat je nooit weet wat een crimineel, een boef... die met de politie zaken wil doen, eigenlijk wil. De economische crisis dan. Die eist steeds meer en meer zijn tol. Zo is er een grote toeloop bij de crisisopvang. Steeds meer mensen kloppen daaraan voor hulp. Zoals Jacqueline. Ik ben uh, gescheiden, ik ben met mijn zoon alleen komen te staan. En de huur of, of iets betalen, dat was voor mij eigenlijk helemaal niet belangrijk. En dan wordt je huis uitgezet. Een tijd lang hebben de mensen nog hun financiële reserves kunnen aanspreken... maar daar lijkt nu een eind aan te komen. Wat je ziet in vergelijking met eerder... is eigenlijk dat het vet op de botten wat mensen hebben er een beetje af is. En dat mensen dus uiteindelijk sneller door de ijs gaan en bij ons aankloppen. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat de opvang overvol zit. Dat is een probleem voor de mensen die nu een beroep doen op de hulpverlening. Die moeten dus ergens anders uh, een plekje zien te vinden. En soms is dat op straat, soms is dat een camping, soms is dat een auto. Mensen die nog wel wat geld hebben en op vakantie kunnen... hebben ook zo hun problemen. Door werkzaamheden aan het spoor is Schiphol de komende dagen per trein slecht bereikbaar. Juist nu de schoolvakanties beginnen. Dit is heel vervelend voor de vakantiegangers. Uh, dat realiseren wij ons heel goed. Maar het moet even dit weekend kiezen op elkaar. Maar daar denken ze bij Schiphol toch wat genuanceerder over. Het is uh, noodzakelijk dat die werkzaamheden plaatsvinden. Dat grijpen we ook van, van ProRail. Maar we gaan na de zomer met hen praten om te kijken... als dat uh, volgend jaar mogelijk op een andere manier kan. En dan nog een opmerkelijk record. Joey Charles Chestnut verbeterde zijn eigen wereldrecord hotdog eten... door 69 broodjes te verslinden in 10 minuten tijd. De verbetering van het record werd op geheel Amerikaanse wijze wereldkundig gemaakt. Westen. Dat nieuws vandaag op Radio en TV. En of de kranten morgen ook openen met het hotdog-record. Dat hoort u van Freddy van Tijn. <coughs> um, openen durf ik zomaar te zeggen van niet. Het zal er vast wel in staan. Vorig jaar is justitie 56 keer een tbser kwijtgeraakt. Dat is het hoogste aantal in jaren. De Telegraaf schrijft erover. Naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Steven. Meestal gaat het bij deze ongeoorloofde afwezigheden om criminelen die te laat terugkomen van hun verlof. Maar soms ook om ontsnappingen. De eerste vier maanden van dit jaar zijn er al twaalf tbs'ers zoek geraakt. Volgens staatssecretaris Steven in die brief aan de Tweede Kamer... wordt de stijging deels verklaard door strengere regels. Klinieken moeten het eerder melden als iemand onvindbaar is. De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten luisteren geen bevriende landen af. In de affaire na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden is dat wel gesuggereerd. Maar volgens voormalig directeur Kobelens van de MIVD berust dat allemaal op speculatie. Dat schrijft hij op de opiniepagina van Trouw. In ons land zou je daar eerst ministeriële toestemming voor moeten hebben. En die zal je in de Nederlandse context waarschijnlijk nooit krijgen voor bevriende landen, schrijft Kobelens in Trouw. Minister Plasterk heeft deze week de Tweede Kamer toegezegd... dat hij laat onderzoeken welke rol de AIVD en de MIVD hebben gespeeld... bij het afluisteren. De Volkskrant schrijft ook over de ophef in de Tweede Kamer... over de spionage door de Verenigde Staten. Gek die opheft, zegt de eigenaar van een internetonderneming. Dit wisten we toch al. Zijn bedrijf stuurt elke nacht de privégegevens van zijn klanten naar justitie. Duizenden namen, adressen, woonplaatsen, telefoonnummers, e-mailaccounts en IP-nummers. Dat is hij verplicht. Volgens de wet, alle Nederlandse internetondernemers en telefoniebedrijven doen dat. Vandaag bleek dat de telefoonbedrijven KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2... de wet overtreden door internetgegevens van hun klanten lang en tot in detail te bewaren. Het huis uitgaan en een paar jaar later weer gewoon bij je ouders aankloppen. Steeds meer jongeren doen dat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er zelfs een term voor bedacht. Boemerangkinderen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat van de generatie die begin deze eeuw het huis verliet... bijna 20% van de vrouwen en 13% van de mannen tijdelijk weer thuis terugkeert. En dat is bijna het dubbele van 40 jaar geleden. En vaak zijn die boemerangkinderen hoger opgeleid. Volgens demograaf Jan Latte wachten hoogopgeleide jongeren over het algemeen langer met zettelen. En dus vallen ze sneller terug op hun ouders als het even tegen zit. Bovendien hebben hoogopgeleide jongeren vaak hoogopgeleide ouders met ruime huizen. Dat scheelt, want daardoor zitten ze elkaar natuurlijk minder in de weg. Latte verwacht dat het aantal boemerangkinderen in de toekomst alleen maar zal toenemen nu de jeugdwerkloosheid stijgt. Het Algemeen Dagblad schrijft over het besluit dat de gemeenteraad van Rotterdam volgende week moet nemen over een garantstelling van 165 miljoen voor de bouw van een nieuw stadion. Wil Feyenoord meedoen met de top, dan zijn een nieuw stadion en een nieuwe begroting noodzakelijk. Maar die investering is niet zonder risico's en dus zijn er ook twijfels. En de groep voorstanders in de politiek is bijna even groot als die van de tegenstanders, zodat één raadslid de toekomst van Feyenoord kan bepalen.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 Some heels that hurt You should have kept my undershirt You like 22 girls in one Nieuwe single van John Mayer, Paper Dole. Bezuinigen en tegelijk investeren. En hoe je dat dan doet, daar ging het deze week over in Politiek Den Haag. Het is vrijdagavond, tijd dus voor het wekelijkse gesprek met de minister-president Joost Vullings. Onze verslaggever zit in Den Haag. Goedenavond, Joost. Dat was gisteren de laatste dag van de Tweede Kamer. Wilt u dan ook zeggen dat uh, het kabinet nu ook met recess kan? Het kabinet gaat nog een weekje door, uh, geen onbelangrijke weken uh, overigens, want het uh, kabinet en de coalitiepartijen VVD en de PvdA zijn nog steeds op zoek naar die inmiddels zo bekende 6 miljard aan extra bezuinigingen. En men wil ook nog eens de investeringen aanjagen. Ja, en Het is de bedoeling uh, ja, de komende week op hoofdlijnen eruit te komen. Ja, dus de eerste vraag deze week aan de premier was, hoe gaat het met de zoektocht naar de 6 miljard? Daar zijn wij uh, mee doende in de coalitie. En uh, dat moet leiden tot besluitvorming in augustus, begin september, met het oog op de dat publicatie ja. van het Prinsesdagstuk. Dit, dit is om te zeggen de route er naartoe. Maar ja. ik vroeg, uh, hoe gaat het met die zoektocht? Nee, daar zijn we mee doende, maar ik kan daar natuurlijk, zoals u begrijpt, uh, tijdens de zoektocht er dan niks over zeggen. Uh, wat we aan het doen zijn, kan ik wel zeggen, is kijken naar een combinatie van. Uh, de 6 miljard die nodig is om uh, de overheidsuitgaven uh, weer onder controle te krijgen... in combinatie met maatregelen om de economische crisis niet, uh, laten we zeggen, minder diep te laten zijn. Dus inv investeren heet dat dan? Ja, we hebben natuurlijk geen geld om te investeren. Laten anderen investeren, dat is eigenlijk nog sneller. Ja, hoe, hoe trek je geld los? Uh, en daar zijn we over gesprek met allerlei partijen. Uh, en we proberen natuurlijk ook te komen tot een koopkrachtbeeld... Uh, waaruit blijkt dat ze die rekening van ook deze 6 miljard... wil op net een nette manier verdelen. Ja, want daar wilde ik inderdaad naar vragen. Hoe erg pijn gaan deze extra 6 miljard doen... Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk weer een fiks bedrag. Aan de andere kant, als je kijkt naar het totaal van de economie van 600 miljard... dan praat je over 1% van wat we met z'n allen in Nederland omzetten... wat de overheid extra zou moeten ombuigen. Uh, maar ja, dat het heeft natuurlijk altijd... De de ronde is het inmiddels? Ja, nee, precies. Want als je de twee kabinetten die mijn naam dragen mag optelt tot en met 2017... dan is het totale maatregelen rond de 50 miljard. Dus het ja, gaat om heel veel geld. Dus, dus wie gaat het voelen? Ja, dat moet natuurlijk ook naar kijken. Uh, je probeert maatregelen te nemen die uh, zo min mogelijk schade aan de economie doen. Die tegelijkertijd ook een aantal hervormingen in zich dragen. Omdat ik van mening ben dat bezuinigen ook hervorming is. Een kleinere overheid die efficiënter is, effectiever. Maar ja, de overheid, het grootste deel van de overheidsuitgaven raakt natuurlijk ook mensen. Het ja, is niet zo dat die overheid... anders. Mensen... Ja, maar dat is nog één ding. Uh, maar daarnaast heeft de overheid natuurlijk heel veel kosten en uitgaven... die te maken met de gezondheidszorg, de sociale zekerheid... Die mensen betreft die niet bij de overheid werken, maar u en mij, mensen in de samenleving. Dus het is nooit zonder gevolgen. Ja. Dus zegt u daarmee dus dat, dat er ook dus weer geld in de sociale zekerheid gezocht gaat worden? Nee, ik, ik zeg u niks over waar we zoeken. Daar laat ik echt me echt niet over uit, want dat moet, dat moet blijkbaar als het pakket naar nou, buiten ik, komt. Maar u vroeg ja. mij naar de effecten. Nou, ik, ik voel eigenlijk van mensen. Die, ja, en gaat het, het, zal, het zal altijd zo zijn als je 6 miljard bezuinigt. Ik kan het aan de ene kant relativeren en zeggen afgezet tegen de 600 miljard in Nederland ja. per jaar omzet is het maar 1 procent. Tegelijkertijd is het toch weer 6 miljard. Dat is een fix bedrag. En eh, dat zal uiteraard ook hier weer iedereen merken. Ja, Als ik de vraag omdraai, welke groepen wil het kabinet ontzien? Misschien is dat makkelijker voor u. Nou ja, speciaal bij die zoektocht naar die 6 miljard eh, hebben we daar geen eh, op voorhand eh, klemmen op zitten. Wat wel zo is, is dat het kabinet bij de start heeft gezegd... we willen die rekening op een nette manier neerleggen in de samenleving. En ervoor zorgen dat mensen met een heel laag inkomen of een uitkering... Eh, die zich lastig kunnen aanpassen aan hele zware bezuinigingen... dat je die op voorhand een iets dikkere ijslaag biedt. Nou, dat is natuurlijk wat het en is. Het, is dit een garantie dat die mensen niet geraakt gaan worden? Nee, ik, ik kan helemaal niemand nu garanties geven. Maar u, u, ik, ik schets u wel bij de start van het kabinet het uitgangspunt was. Vanuit dat uitgangspunt proberen we te werken. Uh, maar ik ik zeg u, iedereen in Nederland zal vanzelfsprekend dit merken. Dus ik kan u niet iemand uh, zekerheid bieden dat hij ontzien wordt. Als ik de laatste twee weken de, de revue laat passeren... Dan, dan, dan zie ik een boze vakbond vanwege dus die, die 6 miljard en extra bezuinigingen. Ook de werkgevers zijn inmiddels boos over die extra bezuinigingen. Uh, de is buiten gewoon kritisch. Uh, nou, in, de, in de peilingen uh, rennen alle kiezers weg bij de VVD en de Partij van de Arbeid. Heeft dit kabinet nog wel vrienden, vraag ik me af. Laat ik er twee beeld tegenover zetten. Deze week waren er debatten over uh, de financiën met Jeroen Dijsselbloem. En dan blijkt dat... Als je het optelt, zo'n 105 Tweede Kamerleden het bezuinigingsbeleid de 6 miljard steunen. Zelfs maar. Meer willen. Dat klopt, maar dan zegt het CDA: Wij willen die 6 miljard steunen, maar geen lastenverzwaringen. Ja, uiteraard, nou, uiteraard is het een, dus natuurlijk een hele. Dat, dat noem ik niet echt steun. Nou, ik wil. Je zegt iedere keer: het Wordt een derde lastenverzwaringen. Dus eigenlijk gaan ze het niet steunen. Ja, nou, eens kijken. Het zijn natuurlijk allemaal. Uh, het zijn natuurlijk wel partijen die dus ook echt verantwoordelijkheid willen nemen. En zeggen: We zijn het daarmee eens. Dus daar voel ik echt ook steun. Dus CDA's is één vriend, die noteer ik even. dan. Nee, maar de 105 Kamerleden, daarbij nee, er maar 79. Ik vroeg, ja, ik vroeg naar nou van dus je praat hoeveel vrienden heb ik ook? 66, SGP, ja. GroenLinks, CDA's... is allemaal partijen die in zichzelf ook zeggen: er moet gewoon in het Nederland, in het mooie land, op een fatsoenlijke manier orde op zaken worden gesteld. Nou, het tweede beeld wat ik er tegenover plaats. Ja, het is waar, het heeft u gelijk in, dat werkgevers en werknemers kritisch zijn over extra bezuinigen. Maar we zijn tegelijkertijd met hen heel druk bezig... met de uitvoering van het sociaal akkoord. De maatregelen die raken aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De WW, eh, ontslag en zekerheid. Eh, ontslag en ja, maar flex. U wil, u, u wil Al die dat... zaken zijn wat aanpakken. Klopt. aanpakken. Met hun steun. Dat is het sociaal akkoord. Dat ging niet over bezuinigen. Dat ging over hele grote hervormingen in de sociale zekerheid. Ter waarde van meer dan 5 miljard. En die zijn we in uitvoering met hen aan het nemen. Ja, maar u wilde altijd maatregelen nemen... met een heel breed draagvlak. En dat is er niet meer... Ik, ik schets u dat dat er wel is. Ja, voor, leek, voor, voor, voor die... het sociaal akkoord, maar, nee, maar nee, niet meer dan meer voor dan het totaal. De, de voor, voor uw financiële beleid, voor uw bezuinigingsbeleid... is op dit moment nauwelijks draagvlak. Ik ben het oprecht met u ineens. Het uh, sociaal akkoord, breed draagvlak voor de maatregelen... te waarde van meer dan 5 miljard in de sociale zekerheid. Een zorgakkoord, breed draagvlak te waarde van meer ja, dan, dan 5 miljard die, maatregelen. Die twee wel, maar... Nee, het woonakkoord. Maar iedereen iedereen woonakkoord. is tegen het kabinet tegenwoordig. Dat, dat voelt toch niet echt als een breed draagvlak? Ja, maar, nogmaals, de feiten zijn toch anders? De feiten laten zien. Sociaal akkoord, zorgakkoord, woonakkoord. Breed draagvlak voor 2 miljard maatregelen op het terrein van de woningmarkt. Ja. Maar u noemde net twee vrienden, D66 en het CDA. He, daarmee heeft het kabinet deze week om de tafel gezeten. Ah, D66 en GroenLinks. Ja, GroenLinks sorry, ja. Ja, D66 en GroenLinks om uh, steun te zoeken voor het leenstelsel en bezuiniging op de kindregelingen. En dat lukt dan niet. Nou, niet in één keer. Kijk, dat is natuurlijk zo. Dat zijn oppositiepartijen. Oh, dat komt nog een, nog een ronde, begrijp ik. Nou, we gaan na de zomer opnieuw kijken hoe ver we kunnen komen. Kijk, en als, dat niet, als het niet lukt, dan neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid. En dan zullen VVD en Partij van de Arbeid samen de maatregelen nemen, omdat wij koers willen houden. Maar bij dat koers houden zijn we wel bereid... He, dus het weer aan de slag krijgen van Nederland... weer aan het werk krijgen van onze economie... het op orde brengen van die overheidsfinanciën... de noodzakelijke hervormingen. Zijn we bereid met oppositiepartijen te kijken naar de wensen die daar leven... om die te verwerken ook in onze plannen. Lukt dat niet, dan, eh, of op andere punten waar we misschien steun zoeken... en dat lukt niet, dan doen we het met z'n tweeën. Ook geen ramp. Dat kan in de Tweede Kamer, maar... In het najaar gaan al die begrotingen naar de Eerste Kamer. Ook al die wetten die voortkomen uit het sociaal akkoord... die komen ook allemaal eerst in de Tweede Kamer. Maar daarna in de Eerste Kamer vreest u de Eerste Kamer eigenlijk in dat najaar. Wat ik weet van de Eerste Kamer is dat daar ook weer verstandige mensen zitten... die hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, natuurlijk helpt het als er brede draagvlak is in de Tweede Kamer. Er is geen garantie. Omgekeerd is het ook niet zo dat als dat bredere draagvlak... in de Tweede Kamer niet is, dat het in de Eerste Kamer niet zou lukken. Het is een, een, een deel van de Staten-Generaal... die ook debatteert vanuit de inhoud. En zich moet laten overtuigen op basis van argumenten... Uh, die wij menen te hebben. Uh, omdat het kabinet precies weet wat het dan aan het doen is. En ook merkt dat daar... Uh, misschien in de peilingen niet, maar als je aan mensen vraagt... wat is er nou nodig, wat zou dan het alternatief zijn voor het kabinetsbeleid... dan komt er ook niet heel veel, omdat mensen wel zien... En het is ook helaas onvermijdelijk dat je de overheidsfinanciën... niet verder uit het lood kan laten slaan. Dat je moet hervormen om Nederland sterker te maken. Dat zijn we allemaal aan het doen. Ja, maar ik ben niet bang dat het kabinet zijn waterloo gaat vinden in de, in de Senaat...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 Ja, de Eerste Kamer is toch niet een stempelmachine die overneemt wat de Tweede Kamer doet. Dus beide kanten op heb je geen zekerheden daar. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer zelf. Er is ook geen zekerheid dat Partij van de Arbeid en VVD alles steunen. Dit kabinet heeft een hele duidelijke agenda. Herstel van Nederland, overheidsfinanciën op orde, zichzelf een hervorming, andere grote hervormingen, de economie weer aan de gang krijgen... En ervoor zorgen dat we de rekening van dat alles... op een fatsoenlijke manier verdelen. Uh, daar werken we consequent aan, vanaf dag één. Met grote eensgezindheid. En uh, daarbij zoeken we steun bij anderen. En als we die vinden, is dat heel prettig. Want dat geeft breed draafvlak. En ook meer kansen in de Eerste en Tweede Kamer. Maar als dat niet lukt, dan zijn we nog steeds overtuigd van die koers. En dan gaan we op basis van argumenten debat aan. Tempo Perdido, gezongen door Pink Martini. Een soort salon dansorkestmuziek, maar dan uit de Verenigde Staten, uit Oregon. Stop met spugen in het gezicht van Mandela. Die oproep deed bischop Desmond Tutu vandaag aan de familie van Nelson Mandela... naar aanleiding van alle ophef rond de russies in die familie Mandela afgelopen week. Bart Luierink, welkom, hoofdredacteur van ZAM Magazine. Laten we het eens hebben over um, die familie. Maar laten we eens beginnen met de, de conditie van Mandela. Met de, de toestand. Want er waren vandaag wat tegengestelde berichten over. De regering zei hij is niet in een vegetatieve toestand. Ja. Maar hij ligt wel aan de beademing. dat is eigenlijk iets anders dan wat we eerder deze week hoorden. Ja, er is uh, een aantal keren ontkend dat hij aan de beademing lag. Dus dat is nu wel bevestigd. Uh, in een eerder stadium, enkele weken terug, is daar ook even sprake van uh, geweest. Uh, maar inderdaad, die vegetatieve staat heeft men ontkend. En men heeft ontkend dat de artsen geadviseerd zouden hebben... om de behandeling te stoppen. Maar die, die vraag gaat uh, waarschijnlijk toch wel een keer uh, komen. Als, als een oude man lange tijd op sterven ligt... en hij ja. wordt kunstmatig beademd... Dan, dan kom je op dat punt van, ja, hoe lang moeten we hier nog mee doorgaan? Ja, nee, dat zal zeker uh, het geval zijn. En dat is dan aan de familie, en ik denk in de eerste plaats... aan zijn echtgenote mevrouw Marcel, Graça Marcel om daar een beslissing in te nemen. En mogelijk een beslissing die in lijn is met ook wensen... die hij zelf ooit eerder heeft uitgesproken. Daar hebben wij natuurlijk allemaal geen zicht op. Is, is dat bekend, dat het uh, Gracia Marcel is die naast het bed staat... en uh, de, de medische beslissingen neemt? Ja, nou, zij is uh, uh, voor het overgrote deel van de tijd... aan zijn zijde in het ziekenhuis. Maar de Mandela-familie is natuurlijk een hele... Grote, omvangrijke familie. Dat heeft ook te maken met het feit dat Madele natuurlijk drie keer gehuwd uh, is geweest. Uh, en er is uh, wel een gewoonte om met de verschillende takken van die familie... het overleg te voeren uh, en te bereiken dat uh, men instemt... Eerdere kinder, of kinderen uit eerdere huwelijken en mogelijk kleinkinderen. Maar ik denk dat mevrouw Marcel uiteindelijk de beslissing neemt. Dit is dan een voorbeeld van een uh, gevoelige beslissing. Doorgaan yeah. met de behandeling of niet. Dan heb je dus te maken met uh, drie voormalige echtgenotes. Dan heb je uh, te maken met alle kinderen daar vandaan. Nou, een van die echtgenotes die is er niet meer. Dus nee. dat, uh, die heeft dan geen inspraak. Dan heb je de kinderen daarvan. Daar dan weer uh, ook weer de kinderen van. Dus dat zijn de kleinkinderen uh, van Mandela. Al met al een, een flink gezelschap. Jazeker. Nou, denk ik niet dat men daar allemaal dan rond de tafel zit en uh, er eens even flink over gaat uh, praten. Ik denk dat, uh, dat er geluisterd wordt naar opvattingen die dan zo al leven binnen die verschillende families. En. Uh, en dat uiteindelijk enkele mensen, en ik denk dat mevrouw Marchel daar de eerste in is, de gevolgtrekkingen maken. En nogmaals in lijn met haar eigen wensen en die van haar man als die bekend zijn. Ligt dat gevoelig in Zuid-Afrika en in de kringen rond Mandela, een levensbeëindiging? Nou, het, het, er zijn wel enkele familieleden geweest. Onder andere een dochter uit zijn eerste huwelijk, Magaziewe Die hem vorige week in een interview voor CBS, als ik het me goed herinner, zei het is in gods handen. Um, dat zal zij vast en zeker zo beleven en vinden, maar Mandela is zelf natuurlijk niet een religieus mens. Hij heeft in zijn autobiografie al opgeschreven dat hij op jonge leeftijd lid is geworden van de Methodistenkerk, omdat zijn moeder dat wilde. En omdat hij al op zoveel punten dwars lag, en zei nou ja, laat ik hier er maar een beetje in meegaan. Uh, er zijn weinig momenten bekend waarop hij naar de kerk is, er zijn geen beelden van en zo. Dus ik denk dat het een overwegend toch moderne familie is. Uh, en die zullen ook uh, uh, wegen... Uh, ja, wat er in de moderne wereld uh, zo al voor verschillende opties uh, zijn. Gracia Marcel staat uh, naast het bed. Winnie en, en het hele gezin wat uit het huwelijk met Winnie voort is gekomen... spelen die eigenlijk nog een rol? Zijn, ja. zijn die nog aanwezig? Ja, dat is. Uh, kijk, Mandela is een jaar of. Uh, nou, hoe lang is ze terug? In 1993, 92 geloof ik. Van haar gescheiden. Uh, en dat is wel echt een vechtscheiding geweest. Er uh, zijn ook over en weer natuurlijk beschuldigingen geuit. De, daar hebben we het een en ander van kunnen volgen. Uh, maar uh, door de jaren heen en na zijn huwelijk met mevrouw Marcel, dat is nu zo'n 14 jaar terug, toen hij 80 werd, uh, toen zijn er voorzichtige stappen aanvankelijk gezet en uiteindelijk is de deur voor Winnie weer opengegaan bij familiebijeenkomsten, bij verjaardagen en nu ook in het ziekenhuis. En uh, daarmee, Mandela heeft met de kinderen uit het huwelijk wel altijd contact onderhouden, ook in die periode dat de... Relatie met uh, Winnie zeer vertroegeld uh, was. Uh, maar daar is toch een soort van hereniging geweest. En uh, wat ik mij heb laten vertellen is dat mevrouw Marcel daar eigenlijk ook wel een rol in gespeeld heeft. Dan speelt ook nog een rol wie het klenhoofd is, uh, formeel. Dat is ja. dan uh, nu zijn oudste zoon, maar dat wordt dan uiteindelijk die, die kleinzoon. Uh, ja, nou niet, zo, hij heeft geen oudste zoon meer, hij heeft geen zoon en die zijn allemaal overleden. Dus dat, uh, dus dat de, is dan de, nu de, de kleinzoon, de kleinzoon en en dat die hij dat heeft. Wordt dan... Ja, die heeft die lijn weer opgepikt. Mandela was dus ooit was voorbestemd om klenhoofd te worden. Chief uh, heeft dat niet gedaan toen, is eigenlijk gevlucht. Uh, zijn voogd wilde hem ook uithuwelijken. Hij is in de jaren 40 naar Johannesburg uitgeweken. Daar is uh, decennia lang geen klenhoofd geweest. En die kleinzoon heeft een jaar of zes, zeven terug dat weer opgepakt... en zich als zodanig... Uh, gepresenteerd. Gaat het ja. nog een rol spelen na zijn dood als het gaat over de, de, de erfenis Mandela, het merk Mandela, uh, dat soort dingen? Het speelt al wel een beetje een rol. Er is natuurlijk al, al die, uh, dat gedoe uh, geweest over die verschillende graven van die zonen van uh, Mandela. Uh, ik denk, uh, dat is zeer ernstig en krommend, maar dat... Vertroebelt wel een beetje het beeld. In zijn algemeenheid denk ik dat Mandela met zijn medewerkers... en met een stichting die hij een jaar of vijftien terug in het leven heeft geroepen... de Nelson Mandela Foundation... behoorlijk goed heeft geregeld hoe, dat, uh, hoe die nalatenschap en alles waaraan zijn naam verbonden is, beheerd moet worden. Alleen dat stukje uh, grondgebied waar die vandaan komt, in de Oostkaap... daar heeft die kleinzoon het voor het zeggen en die probeert uh, daar uh, munt uit te slaan. En verder is het aan de stichting Bart Luuring. hartelijk dank. Geen dank. I'm me. When I'm gone naam Gun, A.G. Croce, en dat is de zoon van de legendarische Jim Croce. Hij is zelf al een aantal jaren bezig. Minister Opstelten wil het bestrijden van georganiseerde misdaad wat makkelijker maken... door criminele burgerinfiltranten in te zetten. Art van de Steur is Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dan weet u al meteen waar ik over ga beginnen. Namelijk de IRT-affaire. Want als je zegt crimineel en infiltrant... dan is het in Nederland nou eenmaal zo dat je meteen over de IRT-affaire begint. Wat was dat het ook op... alweer, de IRT-affaire? Kunt u dat kort uitleggen?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 Ja, precies. Het, het, het leek er dus op dat de overheid een rol ging spelen in zo'n crimineel netwerk. Eh, met de goede bedoelingen overigens. Maar dat leidde er wel toe dat eh, er een hooggelooflijke hoog hoeveelheid drugs in Nederland is geïmporteerd. Waarbij de overheid daar van weet van had en er niks aan gedaan heeft. Wat is er dan ineens gebeurd dat die bevindingen van zo'n gewichtige commissie uit het raam worden gegooid twintig jaar later? Nou, ze worden niet helemaal uit het raam gegooid... maar wat je natuurlijk ziet is dat de criminaliteit... in die afgelopen tien jaar niet is stilgestaan. De, de criminele organisaties houden er rekening mee... dat zij gevolgd worden, dat er telefoons worden afgeluisterd. En zeker de professionele grote organisaties doen dat. Een, een beetje crimineel heeft al gauw zo'n 30, 40 telefoons in zijn bezit... waar hij maar een paar dagen mee belt en dan vervolgens weer een volgend nummer neemt. En dat alles maakt het steeds moeilijker om de grote organisaties aan te pakken. En dat is wel de wens die de Kamer heeft. En dit is dan het middel? Het is niet leuk, is... maar het moet. Nou, dit is een van de middelen. Um, het, natuurlijk is het een middel wat, uh, wat zwaar is en waar je ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Uh, iedereen die dat uh, zegt, en deels vindt, die heeft daar gelijk in. Maar tegelijkertijd zien wij ook wel dat uh, de, op dit moment het nodig is om ook dit middel te kunnen gebruiken. Als je geen andere middelen meer hebt om die zware uh, georganiseerde misdaad een uh, stevige slag toe te brengen. En wat is dan uh, de gouden les die uh, getrokken wordt uit de IRT-affaire waardoor het nu wel kan zonder alle fouten van toen te herhalen? Nou, Het begint al dat de minister met, met onze steun en onze instemming kiest voor uh, het systeem van de zogenaamde ex-filtrant. U moet zich dan voorstellen dat er dus iemand die al in die criminele organisatie zit, die vaak ook zelf een crimineel is. En die om de een of andere reden uh, aangeeft dat hij graag uit die organisatie weg wil. En ook bereid is om met politie en justitie mee te werken om die organisatie op te rollen. Maar uh, dan, dan heb anders. je dus iemand die al boef is. Dus ja. bij wie je al van tevoren een beetje je twijfel zou moeten hebben. Absoluut, want het kan natuurlijk ook zijn dat zo iemand eh, probeert... om eh, zichzelf eh, te redden van, eh, van een strafrechtelijke vervolging. Het kan ook zijn dat de criminele organisatie op die manier probeert... om bijvoorbeeld de concurrentie uit te schakelen. Dus daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn, aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het wel een heldere keuze... dat we dus niet meer kiezen voor de echte ouderwetse infiltratie. Hè, iemand erin brengen om die vervolgens eh, die organisatie in kaart te laten brengen. Maar dat je gewoon gebruik maakt van de kennis die al in die organisatie is. En van iemand die je dus, ja dat noem je eigenlijk een exfiltrant, iemand die uit die organisatie weg wil... en die bereid is om informatie aan uh, justitie te geven. Klaas Langedoen uh, was in der tijd rechercheur, uh, was betrokken bij de IRT-affaire... was zelfs een van de hoofdrolspelers. Die heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, meneer Van der Wiel. Ik uh, herinner mij u met een, met een helm op voor die commissie. Ook een keer met, ik geloof, een, een rode pruik en, en een baard... Um, dat lijkt kolderiek, maar dat was nodig voor uw veiligheid in de tijd. Ja, dat was nodig, want we nog wat bedreigingen zijn er geuit. En wij moesten destijds voor ons leven vrezen. Vandaar dat destijds gekozen is om ons te vermommen voor de, voor de camera's. Hoe kijkt u terug op die uh, episode en op, op dat middel van de infiltratie? Nou, destijds zijn wij begonnen uh, uh, met de infiltratie. Op het moment dat het in Nederland nog niet bekend was. Uh, wij zijn er uh, zijn onbevangen aan begonnen... Maar ja, achteraf hebben we wel gezien dat we uiteindelijk zelf de rekening betaald hebben. Niet alleen de doodsporingsambtenaren die daarmee gewerkt hebben. maar ook de criminelen die daarbij uh, betrokken waren. En dat is natuurlijk een hard gelag geweest destijds. He, het is voor iedereen die erbij betrokken was uh, uitgelopen op een kater. Ja, op, ja dat kon ik wel zoveel uh, wat zeggen, ja. ja. Wat, wat denkt u als u nu hoort dat ze het uh, weliswaar onder iets andere voorwaarden. maar toch weer willen gaan doen? Nou, dan zou ik zeggen dat ze. Absoluut niet aan beginnen. En in ieder geval, wat ze, ik, ik ken het, het wetsvoorstel niet ook van de minister. Maar ik denk dat als de Tweede Kamer zich goed in laat lichten. en betekent tot alle gevaren die er zijn. Alle nadelen die eraan kleven. Om te gaan wegen met, een, met een criminele burger in dan, dan zou men dat absoluut niet moeten gaan doen. Ook niet als je uh, zorgvuldig kiest wie je doet. En iemand neemt die in de organisatie zit. En die er misschien uit wil. Ik bedoel... Het is verleidelijk om die voor je te laten werken. Ja, dat snap ik wel. Alleen, ik hoorde nu al, er wordt nu een nieuwe naam uh, geïntroduceerd. De naam ex -Viltrant. Dan denk ik, dan zitten we weer bij, bij, de, bij de kroongetuigen uh, in de buurt. De, de criminele burgerinfiltrant is gewoon iemand die zijn leven waagt in een criminele organisatie. Uh, ik vraag me af hoe de overheid de, de, dit soort uh, criminele burgerinfiltranten... Uh, garanties kan geven met betrekking tot zijn veiligheid op het moment dat de actie is afgelopen. En dan heb ik het ook genezen over de, over de, uh, de gevaren die de, die de ambtenaren lopen die dit soort infiltranten moeten begeleiden. Is dat uw voornaamste angst, de veiligheid van de betrokkenen? Dat, dat er iemand vermoord wordt onder uh, oog van justitie? Nou, ik denk, ik, ik denk namelijk uh, dat de, de overheid een zware verantwoordelijkheid heeft naar de mensen uh, die, die ze voor zich laat werken. Of dat nou criminelen zijn of dat dat, dat, dat burgers zijn. En, en ook naar de verantwoordelijkheid naar de mensen die het werk uitvoeren. Want als we praten over uh, criminele burgerinfiltranten, dan praten we over uh, het omgaan met verboden middelen... maar ook met, met, met, met bedragen, met geld en al dat soort narigheid. Meneer Van der Steur, hoe, hoe zou de overheid dat moeten aanpakken? Dat iemand onder toeziend oog van de recherche... of, of binnen handbereik van de recherche ineens door de mand valt... en uh, voor zijn leven moet vrezen? Nou, er zijn twee dingen. Ten eerste deel ik overigens de analyse van de heer Langendoen niet helemaal. Omdat uh, juist hè, het niet de bedoeling is om uh, groei-infiltranten te gaan hanteren. Dus niet iemand in die organisatie zetten en die daar laten zitten. En daarmee samenwerken op langere periode. Het gaat echt om iemand die, zich, die uit die organisatie komt. En die, waarvan je gebruik maakt van de informatie die je kan geven. Maar het is niet de bedoeling om mensen te gaan uh, runnen, zoals je dat vroeger noemde. Maar het is zeker zo dat uh, zo iemand natuurlijk voor zijn leven zou moeten uh, vrezen. als hij uh, als een verrader wordt gezien door de criminele organisatie. En dat betekent dat we bereid moeten zijn om zo iemand in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen eh, en moeten zorgen dat hij dat niet slachtoffer kan worden van de wraak van zo'n uh, misdadige organisatie. In de tijd wist niemand er eigenlijk van totdat uh, ermee gestopt werd. Nu wordt het van tevoren al besproken, ook hier in de media en worden alle voorwaarden uh, min of meer openlijk bediscussieerd. Dat lijkt me eigenlijk niet verstandig als het allemaal in het geniep moet. Ik bedoel, die criminelen luisteren misschien ook wel naar dit programma. Nou, ja. ik, ik mag hopen dat ze dat doen. Want dat betekent dat ze er rekening mee moeten houden... dat ze minder veilig zijn dan ze dachten te zijn. Want ook criminelen weten wat destijds de conclusie was... van de uh, enquêtecommissie van TRA. Uh, tegelijkertijd geldt natuurlijk dat uh, omdat het gaat om mensen... die al in de organisatie zitten en er uitstappen, bereid zijn om mee te werken... dat dat risico zich uh, in het verleden niet kon voordoen en nu wel... En dat, eh, dat zorgt ervoor dat, eh, nou, ik hoop, eh, een aantal mensen toch wel zullen denken... nou, het wordt ons nu te gevaarlijk en eh, we maken dat we wegkomen. Dat zou een goed gevolg kunnen zijn van deze uitzending. Meneer Lange Doen, heeft u nog een eh, laatste advies voor de politiek? Nou, ik hoop dat de politiek, eh, want ik heb al een aantal dingen gehoord... waarvan ik denk, van, nou, daar zouden ze best een nader gesprek over gevoerd kunnen worden. Ik hoop dat de politiek zich heel goed eh, gaat informeren over de voor's en tegens... Eh, en niet klakkeloos een, een, een voorstel van deze minister aanneemt. Uh, want ik denk dat dat in verband met de veiligheid van mensen en de nadigheid voor, de, voor een ieder uh, uh, noodzakelijk is. Maar er is nog tijd, hè, meneer Van der Steur? Ja, absoluut. Het gaat nu nog alleen om een brief... waarin de minister dus zijn uitgangspunten heeft neergelegd. Daar zullen ook wetswijzigingen moeten volgen. En daar zullen we in de Kamer uitgebreid breed over spreken. En die zorgen die de heer Lange doet uitspreekt... maar ook eerder vandaag al een aantal strafrechtdeskundigen... die zijn ook mijn zorgen. In die zin dat ik vind dat we daar heel goed met elkaar over moeten spreken. De voorwaarden heel goed en heel duidelijk moeten afspreken. En dat we dan vervolgens moeten zien of we inderdaad op een verantwoorde manier... Uh, met dit middel kunnen zorgen dat er een eind wordt gemaakt aan een aantal grote misdadige organisaties. Art van der Steur, kamerlid voor de VVD, hartelijk dank en Klaas Lange doen voormalig rechercheur ook dank. Geen dank. Goedenavond. See eh, akata. Eh, eh, akata. Eh, eh, akata. Eh, eh, ya Eh, eh, akata. Eh, eh, akata. Eh, eh, Mama Eh, eh, akata. Eh, eh, akata. Eh, I taman yo lon n'piye Ti pou wannal ale chambengé Wate aussi lanel long dan banè wonè M'ap pena wanné pou lon Mi mo wann roy ay ban Andan tou lanel pa Say say Pa di twon a chambengé Eh ya karta mama, mama mama mama Zibala Labobe van Richard Bona. En die treedt komend week op in Hertme op het Afrika-festival. En dat is voor de 25e keer dat festival. En Rob Lokkein is daar al 23 jaar de programmeur van. Goedenavond. Goedenavond. Hertme, waar ligt dat en, en wat is dat voor uh, gemeente? Dat ligt in Twente. Maar het is een piepklein dorpje van nou, uh, 100 huizen en een kerk. En een openluchttheater. Een heel mooi openluchttheater. En daar vindt het allemaal plaats. Ja, een, een, een kerk, een paar huizen en een uh, openluchttheater... en een wereldberoemd Afrika-festival. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Ja, ja dat is eigenlijk bij toeval begonnen. 25 jaar geleden is, een, is het bestuur van het openluchttheater... Is bij toeval tegen een, een, een, een traditionele groep uit uh, Burkina Faso aangelopen. Ik zat toen bij het publiek. Uh, het jaar daarop probeerden ze dat weer. Uh, maar toen hadden ze niet zo'n mooie groep... en toen heb ik me aangeboden als programmeur... Uh, want ik ging eigenlijk al jaren uh, van ja, 1980 tot 1990, zeg maar, ging ik vaak naar de Paradiso, de Melkweg, uh, allerlei Afrikaanse bands bekijken en beluisteren. Het was al een hobby, het scheelde reistijd en dus bent u gaan programmeren en u was daarvoor ook tropenarts, hè? Uh, ja, daar is ik allemaal begonnen. He, dus ik heb van 76 tot 80 in Cameroen. In, uh, in een ziekenhuis gewerkt. En dat, ja, daar, daar kom je niet om de muziek heen. Dat is, het is een en al muziek. Dus daar ben ik uh, is die liefde begonnen. En heb ik, ben ik muziek gaan verzamelen. En ik uh, ja, ben naar veel concerten gegaan. En toen is dit zo begonnen. Alle grootheden van de Afrikaanse muziek... hebben er zo'n beetje wel gespeeld, denk ik. Misschien, misschien ontbreekt ja. er uh, nog iemand. Maar de, de lijst namen is voor iedereen... Die, die iets weet van Afrikaanse popmuziek indrukwekkend. Ja, heel veel. Heel veel. heel veel. En, en die, die, ja. die slapen dan ergens in Hertme Bij iemand thuis, hoe gaat dat? Nou, kijk, het festival is natuurlijk heel geleidelijk. Is dat gegroeid. En in het begin, ja, moesten, uh, we hebben trouwens altijd elk dubbeltje moeten omdraaien. Dus in het begin uh, sliepen ze bij mij thuis. En uh, nou ja, nu kan dat gewoon niet meer. Het is nu echt zo professioneel. Er zijn zoveel groepen. Het is zowel zaterdag als zondag. Dus nu slapen ze in een... Gewoon normaal hotel. Maar vroeger ging het bij mij thuis en aten ze ook bij mij. Ja. We luisteren naar een fragment van Basico Koyate. Is, uh, dit is voor de sfeer. Misschien dat sommige luisteraars het vervelend vinden dat we het niet uitdraaien... maar een Afrikaans nummer duurt al gauw 10, 20 minuten als het, als het een beetje in vorm is. Dus, dus misschien dat dat wat uh, begrip uh, kweekt. Er is ook een boek verschenen van het festival. En daar staan mooie uh, foto's in. Onder andere van Afrikanen met gitaarversterkers op het hoofd gedragen. Is dat een beeld ja. dat u ook bij staat? Ja, dat, dat komt natuurlijk voor. En uh, ja... Dat, dat staat in het, in het boek beschreven. Ja, ik weet niet eens precies waar. Maar de, ja, het is gewoon een grote een drukte van belang in dat weekend. Hè? Er is, uh, morgen begint het al. Uh, ja, er worden iets van 4000 mensen verwacht. Zondag ook, denk ik. En er zijn elf groepen. Dus veel Afrikanen met uh, geluidsapparatuur enzovoort. Ja. En geen cent subsidie En uh, alle medewerkers doen dat gewoon op geheel vrijwillige basis. Ja, zo, zo is het begonnen en is zo'n stuk eigenlijk altijd gebleven. Dus we hebben eigenlijk altijd uh, goed gedraaid. Dus we hebben wel eens geprobeerd om subsidie aan te vragen. Maar dan zeiden ze ja, maar jullie draaien toch goed? Ja, en dat, dat was eigenlijk ook wel zo. Maar iedereen doet het uh, gratis en voor niks. Het bestuur, de werkgroep die het allemaal organiseert. En nou ja, zo'n zo zo 150 uh, vrijwilligers. Nog een uh, ja. superster dit jaar op het, op het festival. Salif Keita, hij is een, een uh, albino en blind. Ja. Je, je kunt Niet blind. Uh... Nee, hij is niet blind. Hij is niet blind. <kijnt> hij is niet dat hij, dat hij blind ziet wel is. slecht alle... Nee, dat niet. Maar uh, albino's die hebben geen pigment in hun huid, maar ook niet in hun ogen. Dus, dus uh, ze zien of het algemeen slecht knijpen met hun ogen. moeten vaak een zonnebril op. Maar hij is niet blind. Oh, maar, ik, ik zag iemand ja. met zo'n zonnebril die een beetje moeilijk liep. Ik denk, die zou wel <laughs> blind zijn. Nou, valt, ja, valt mee. Ja, ja. Laten we luisteren naar een fragment, want hij heeft ook een hele mooie stem. Is het, is het moeilijker geworden met de jaren om, om die artiesten te boeken? Want er zijn zoveel muziekfestivals en, en de Afrikaanse muziek is ook populairder geworden. Nou, het is niet, niet moeilijker. Ik bedoel, de, de groepen bieden zich nu aan bij honderden. He, dus uh, vroeger moesten we echt naar zoeken en, en ze ook overhalen om hier te komen. Omdat wij toen redelijk onbekend waren. Maar nu zijn we inmiddels zo bekend dat uh, iedereen wilde wel spelen. We worden echt overspoeld door verzoeken. Dus het is meer kiezen wat je wel doet en wat je niet doet. Met name wat je niet doet. En wat doet u niet? Uh, muziek die ik niet mooi vind. En wat dus vindt u is... niet mooi? <laughs> ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar ik, uh, nou, ik doe wat, wat niets zo echt de groepen die uh, aan het rappen zijn en aan het hiphoppen en dat soort dingen. Die, wat ze overal in de wereld nu doen. En in Afrika en, is dat inmiddels een grote stroming, de rap. Het is wel een grote stroming. Dus, wat wat ja, minder agressief dan de Amerikaanse variant, maar toch? Ja. Maar Salif Keita doet het ook. He. Die is ook vernieuwend bezig. Dus die, die cd, nou dit nummer wat net gedraaid is, dat is een beetje een letterachtig nummer. Maar er zijn ook uh, nummers die echt uh, beat zijn. Dus, uh, en hij heeft een DJ op het, op het podium tegenwoordig. Dus uh, die is ook heel vernieuwend bezig. Dus het is niet alleen maar uh, folklore en traditie, jullie gaan wel degelijk mee met uh, de laatste nee, nee, trends. Nee. Nee, we zijn begonnen met folklore en er zit nu ook wel weer een, een, een, een traditionele groep bij. Dat zijn de Burundi-drummers. Maar het meeste is moderne, hedendaagse muziek. Ja. Kunt u kort omschrijven wat, wat het mooie is van Afrikaanse muziek? Wat, wat dat is. is? Is het de soul die erin zit? Het, het ritme, ja. het vuur? Wat is het? Het is, ja, het is ritme, het is uh, vaak de polyritmiek. Er is heel veel ritme in en heel veel verschillende ritmes, tegenritmes. En heel vaak is het zang en tegenzang. Uh, ja, dat, ja, dat is heel moeilijk te beschrijven. Ja. 25 jaar al, uh, inmiddels kennen veel Afrikaanse artiesten het festival al, willen er ook al graag uh, spelen. Ho Hoe lang gaan jullie nog door? Wij gaan tot uh, in, in, in, ten eeuwige dagen door. Ik zal er natuurlijk een keer uh, mee ophouden en dan komt er een opvolger. Maar we gaan daar in principe mee door. Ja. Gewoon tot, tot jullie er uh, hartstikke bij neervallen. <laughs> ja. Nou, maar de, de, de mensen die er uh, aan meewerken, die vinden het allemaal ontzettend leuk en gezellig. en uh, ja, de, Met name ook die vrijwilligers, die worden natuurlijk ook steeds ouder, maar die, uh, ze gaan niet weg. De, uh, ze, ze vinden het ontzettend leuk en het dorp is ontzettend trots daarop. Dat, dat ze zo'n groot festival hebben. We zijn in het, uh, bij het Engelse blad Songlines zijn we gezet... tussen de 25 beste ter wereld. Nou, dat is prachtig. Rob dus, Lokin. Ja. veel plezier bij het Afrika-festival in Hertme... dat dit week einde de 25e editie viert. En dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Morgenavond is er uiteraard weer een oog. Fijn dat u heeft geluisterd. Nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden.